Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De huisfeestjes-app Amigo lekte privégegevens. Met de app kun je zien wie er in de buurt een huisfeestje geeft en aansluiten. Maar al die gegevens waren ook vrij makkelijk te hacken. Dat ontdekte een student van de TU Delft. Vreemden konden locaties checken, meelezen met privégesprekken in de app en wachtwoorden stelen. De makers van Amigo zeggen tegen RTL Nieuws dat ze de techniek van de app gaan aanpakken, zodat de boel straks weer veilig is. Twee broers uit Almelo moeten de cel in... omdat ze begin dit jaar Lotte van 14 om het leven hebben gebracht. De jongens van 15 en 17 wurgden het meisje... en verstopten haar lichaam onder een bergeriet. De kinderrechter heeft ze veroordeeld tot 2 en 1 jaar cel en jeugdtbs. De politie in Hillegom in Zuid-Holland... heeft 12 ruziënde ouders uit elkaar moeten halen. Een groep 60-plussers ging met elkaar op de vuist. Of zoals de politie het zegt, er zijn wat klapjes uitgedeeld. Waar de ruzie precies over ging, weten we niet. De politie hoopt dat ouderen hun conflict uitpraten... zodat ze elkaar niet nog een keer in de haren vliegen. Dierenverzorger Sander is er maar druk mee. Hij telt alle vissen in Sea Life in Scheveningen. Schilpad, check. Dan hebben we de gitaarroch, die is ook aanwezig. Dat doen ze daar één keer per jaar om te kijken of iedereen nog op zijn plek zit. Alleen bij kwallen is het ingewikkeld om te tellen met hoeveel ze zijn. Die houden volgens de dierenverzorger nogal van voortplanten. Voor de voortplanting maken ze kleine polypjes, kleine anemoontjes eigenlijk. En die spugen dan weer babykwalletjes uit. Dus het is een heel apart systeem dat we niet, zomaar, dat we niet vaak tegenkomen in de natuur. Sea Life gaat uit van zo'n 3000 dieren in het aquarium.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 Dit is Kerst met ZFM, met nu nu. Je luistert naar ZFM 2021, eindejaarsuitzending. Heb jij een mooie kerstboodschap voor de luisteraars? Bel dan naar de studio, 023-573-0393. De mooiste kerstboodschap komt in de uitzending, 023-573-0393. There's a monster under my bed, we pillow talking.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 special, met welk nummer? Het staat op het blaadje, Afraid of the Dark. Heel goed, ja. Ik had net iets in mijn hoofd, maar dat ga ik maar niet herhalen, want dan klink ik echt heel stom, want we hadden natuurlijk... We, ja. Ja. Ja. we, hadden, dat is, we een hadden natuurlijk nog een quizvraag. We hadden natuurlijk nog een quizvraag. Maar Oeh, dit is ja. weer zoiets dat ik denk, oh ja, het stond op het blaadje. Het is alweer het vijfde uur, misschien liggen we daar ook een beetje aan. We gaan nog even vooruit blikken op de verkiezingen van maart 2022. We discussiëren nog even de uitslag van afgelopen jaar... van de landelijke verkiezingen en het nieuwe oude kabinet. Uh, maar eerst zometeen de meest opvallende dingen op social media. Daar gaan we ook even een uh, tafelgesprek over aan hier. Uh, en uh, tot slot deze uitzending nog even over de films... die dit jaar zijn uitgekomen en wat we kunnen verwachten van volgend jaar. Want Mike heeft een lijstje verzameld. Ja. En dat is toch wel weer uh, ja, verrassend. Uh, zoals elk jaar eigenlijk wel. Vorig jaar was niks, maar dit jaar was wel een beetje... een heel, een heel, heel, heel, heel, heel klein ja. beetje beter, denk ik. Ja, best wel een heel, heel, heel, heel groot beetje beter. Heel, heel ja, groot ik beetje. Net zeggen. Ja, ja, vorig jaar was kansloos. Ja, vind ik ook wel. Nou goed, ja. vorig jaar was kansloos. 2021 een, een, een beetje minder. 2022 wordt natuurlijk geweldig. En ook Zeker. met deze muziek weer hopelijk meer duetten van Elton John. Want we hebben ze, hij komt weer terug. Elton John met Dua Lipa en het nummer Cold Heart. En dit is een uh, Pnau remix. Als ik het goed uitspreek of moet ik de letters los uitspreken? Wat zeggen jullie? P-N-A-U staat er. Pnau, Pnau. Ja, Pnau. Okay. Ik zou zeggen Pnau. Ja, ik ook. Nou, nou is Pnau met Elton John en Dua Lipa. Deze stond ook op nummer 31 in de 3 voor 12 song van het Jaarlijst It's a human When things go wrong When the of her and Volgens mij ben je ook wel fan van deze remix. Absoluut, zeker. En Lipa natuurlijk. Uh, die zit er ook weer bij. Elton John dus, Cold Heart. Een uh, heerlijke remix van ook een beetje met uh, de nummers die Elton John ja, zelf al eerder had uitgebracht. helemaal mijn nummer. Ik uh, luister liever gewoon Doc het Man uh, of zoiets Rock dergelijks. oké. Oké, okay. ja. okay. nou, goed. Personal preferences. Uh, met, met de Rocketman, uh, daar gaan ze ook wel eens mee naar de maan. Uh, Meestal. Uh, dus oftewel, wat uh, stel, uh, viel ons op afgelopen jaar uh, op de sociale media? En dan wil ik toch nog even beginnen over de Space Race van uh, Jeff Bezos. Want die hebben jullie natuurlijk ook wel meegekregen. Hij lanceerde afgelopen, keer, uh, afgelopen jaar uh, de eerste consumentenvlucht. En daar was een Nederlander bij uh, betrokken. Ja. Die moest natuurlijk wel 25 miljoen op tafel leggen. Ik weet niet. Dat was een jongen van mijn leeftijd. Dus ik ja, niet die waar. had een wijke vader of zo. Dus die uh, denkt... Uh, ja, papa's geld. Ja, joh, dat kost hem toch niks. Waarom niet? <laughs> ik, weet, ja. ik weet niet uh, waar dat dan vandaan komt. Ik heb ook geen idee. Uh, dus hoe, ja. hoe, hoe, hoe kijken jullie überhaupt naar die consumentenruimtevluchten? Ja, wordt dat wat? Nou, ik denk dat het niks wordt. Maar dat is omdat ik gewoon... Ik zie het gewoon geen toekomstperspectief hebben. Wat ga je in godsnaam in de ruimte doen? Ja, even een weekendje naar de, ga je weekend de, ja. naar de... Kijk, weet je, dit is echt... Het is zo sci-fi-achtig en ik, ik voelde niks bij. In mijn ogen kunnen ze beter focussen op gewoon ruimtevluchten met, met een doel. Ja, ja, kijk, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die gek genoeg zijn Tuurlijk om zijn dat gewoon mensen. te doen. Tuurlijk. Ik bedoel, kijk, het blijft natuurlijk iets heel bizars... dat we eigenlijk gewoon ja. op een stuk rots ergens door de ruimte zweven. en ja. Ik kan me ja. toch ook alweer Kom. voorstellen dat mensen ja. dat misschien vanuit een soort van... Ervaringsoogpunt in de Ja, natuurlijk, maar meemaken. het wordt nooit zoiets als dat je echt zegt: ik ga elk jaar vakantie naar Frankrijk Nee, of zo. Niet. nee maar dat kijk, nooit. dan nee, moet ik nee. ten eerste. Kijk, want ik denk dat ze daar wel. Op uit zijn al die grote bedrijven, toch, dat het wat commercieel. Ja. Uh, ik zie het in de komende vijf jaar geen commercieel succes worden. Op nee. nee. die manier, zoals je het omschrijft, niet. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Voor de niche, ja, oké, okay, er dus zijn altijd mensen die zo gek zijn om dat te doen, ja. maar ik denk dat veruit de meeste mensen geen interesse zou ja. hebben. Ook al zou het betaalbaar nou, ik, ik sta er wel heel anders in. Want ik ben echt een volledige fan van sci-fi. Dus ik ben echt wel ja, voor. Okay. Weet je, wel, tuurlijk, Hoe gaaf zou het zijn als wij tuurlijk. iets van een stad hebben op Mars. Maar dan. Maar dan heb ik iets van. Er komt Europa met de, uh, met de regels dat benzinemotoren niet meer gemaakt mogen worden ja. en verkocht mogen ja. worden in 2035. Maar hey. Laten we wel even een rakettenluimte insturen. Die ja, weet ik gewoon hoeveel kilo CO2 in dat de schiet. Deze... En dan moeten wij elektrisch gaan rijden, wat ja. niet werkt. Ja. Ja, maar ja. deze niet hey. is wel, wat ik wel denk, is dat... De ruimte is interessant, maar wat ik, wat ik een groot succes zie worden is... in de komende jaren, dat gewoon consumenten... met een veel realistische virtual reality ervaring misschien... dat toch een oh. beetje kunnen ervaren. Dat ja. zie ik een groot succes. Want ja, VR, zeg maar. Die techniek ja. is is er wel, die wordt steeds beter, die is ook echt, dat is iets wat in de komende 5 tot 10 jaar echt een stuk beter kan worden. Ja. Ja. En voor de meeste mensen die het gewoon willen zien, misschien is die het niet, ik, ik zou eerder zeggen dat die techniek over 10 jaar realistisch genoeg is, dat het voelt als een echte ervaring, dat je over 10 jaar gewoon voor de gezelligheid aan de ruimte kan gaan ja Nou, nou goed, ja. Uh, de, de, in ieder geval nog genoeg ruimte om daar in, in het uh, jaar meer over te hebben. Uh, de consumentenruimtevluchten. Mensen die ook zo gek zijn om dat te doen, uh, die behoren ook denk ik tot de bestorming van het kapitol. Uh, want in januari vond dat plaats, uh, 6 januari in Amerika. Uh, het, het, het was de dag dat de, de uitslag van de verkiezingen die dan alweer in november 2020 uh, werden gehouden, dat die uitslag werd bekrachtigd. Joe Biden, de nieuwe president van de Verenigde Staten. Uh, en naar aanleiding van de toespraak van uh, Donald Trump uh, bestormde een groep demonstranten het kapitol, het hart van de democratie in Amerika. Dat is natuurlijk en, niet helemaal waar, hè? Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Nou, een explosie van geweld, dat was het wel. Nou, het, kijk, het was, het was bizar. En het is natuurlijk helemaal niet oké okay dat die nee. mensen dat deden. Dus laat ik dat even vooropstellen. Ik verdedig hem absoluut niet. Alleen, wat ik wel uh, bijzonder vind is in de media hoor je over van ja, uh, Trump riep daartoe aan en ik, ik vind Trump geen handige man. Ik vind zijn uitspraken niet handig. Ik ben überhaupt geen fan van ook maar iets wat in de Amerikaanse politiek gebeurt. Want dat systeem is aan alle kanten in mijn ogen hartstikke lek. Um, maar het is niet zo dat Trump direct heeft opgeroepen uh, uh, van dat moet zo of zo zijn. Dus ik, ik vind het wel gevaarlijk wat je nu ziet... Hè, dat ze hem daar ook echt uh, rechtsgeldig mee proberen aan te pakken. Ja. Uh, want want dat, is, dat is gevaarlijk. En als, dan schep je dus een gevaarlijk precedent dat dus als er iets impliciet gebeurt door iemand dat dat strafbaar kan zijn. En dat mag in mijn ogen nou, ja. in geen enkel democratisch westerse land gebeuren. Want als nou, dat zo dat, is, dan dat, is de hele rechtsstaat stuk. Nee, dat, nou, dat is, daar ben ik niet met je eens. Want het is natuurlijk wel een vorm van opruiming... de afgelopen vier jaar, die, ja, maar, het beleid dat hij heeft gevoerd. Maar ik, ik, kijk, kijk ik, ik zeg ook niet van, hè, uh, uh, dat hij niet heeft opgeruimd. Dat, daar, daar, dat en dat is, is wel strafbaar. Uh, dat is ja, die impliciet uh, dat je zegt. Maar dus, het, het punt is dus... Uh, waar leg je de grenzen opruimen? Ik denk dat dat een hele moeilijke discussie is. En ik denk wel dat die in Amerika... en ook eigenlijk in de Nederlandse media... toch wel vrij ongenuanceerd wordt gevoerd. En ik, ik denk dat je concreet heel weinig hebt... om uiteindelijk zo'n Trump dan ergens op te pakken. Ongeacht of je hem goed of niet goed vindt... of dat je zijn uitspraken ja. goed of niet goed vindt. Nee, goed, in ieder geval. Nou ja, bij de bestoring van het kapitool... werd ook een groep uh, pers uh, aangevallen... en daarvan de spullen vernield. Nou ja, echt voor de vrijheidszijde zeg maar en voor de democratie, om het zomaar weer eens te noemen. Uh, de Nederlandse uh, Trump uh, was toch wel Thierry Baudet... van afgelopen jaar zeker met zijn online gedrag. Uh, Donald Trump werd geband van Twitter, maar Thierry Baudet kon... Uh, flinke uithalen op Twitter, soms met zijn uitspraken uh, over vaccinatie. Mike, hoe heb jij daarna gekeken? Want jij zit niet echt op dat deel van politiek Twitter, maar je hebt het nee, vast kijk, wel meegekregen. Politiek, ik zeg altijd, ik wil me er zo min mogelijk mee bezig houden. Het is eindeloze discussie. Ik heb er te weinig verstand om iets nuttigs over te zeggen. Maar ja, wat Thierry Baudet heeft gedaan, vooral ook de dingen met de Holocaust vergelijken, dat is natuurlijk onacceptabel. Heel onzakelijk, ja. Is ja echt, dat is absurd. echt... Dat, nee, dat, dat vind ik niet oké. Okay. Je ziet zie dat zo iemand in de... Kijk, dat er twee geluiden zijn. Linksgeluid, uh, rechtsgeluid. Weet je dat? is goed. Het zorgt voor discussie. Je moet niet hebben dat er maar één groep domineert. Maar wat een Thierry Baudet doet... en zegt, ja, uh, het is net als de holocaust. is natuurlijk onacceptabel. Ja. Dat, dat kan echt niet. Nee, ik nee. Kan, maar, maar ja, goed, weet je, dat is de reden... dat ik niet op die kant van Twitter... en dat ik dat ja. niet ja, echt volg. Ik wil het niet eens weten. Nee. Nee. Maar wat ik dan tegelijkertijd weer heb... en dat, dat vind ik dan wel weer een hele interessante discussie... die in mijn ogen in de media veel te weinig gevoerd wordt... is ja... Moet je zo iemand daarvoor dan verbannen? Net als met een Trump. Ik ben persoonlijk van mening van niet. Ik denk dat het, uh, het sociaal domein online... Ja. dat dat een soort verlengstuk is geworden van, van de openbare ruimte. Hè? Dat dat een beetje ja. de markt is. Dus dat vrijheid van meningsuiting daarin zou moeten gelden. Ik ja. denk ook Wel, wel dat... vrij anoniem natuurlijk. Uh, maar kijk, ik vind ook an dat anoniem zeker je, moet kunnen. Je moet een lijn kunnen trekken. En die lijn ja. ligt op dit moment bij de bedrijven. Bij de meta. Bij Twitter. Ja, daar ben ik tegen. Ja, weet je. Aan de andere kant het zijn de losse... Dit is natuurlijk... We hadden tien jaar geleden nooit kunnen voorspellen... dat een Twitter en Facebook zo'n belangrijk onderdeel zou worden... van ons nou ja, dagelijks leven ja. ten eerste. Maar, maar ondertussen de is dat politiek. al vijf jaar zo, hè? En de ja, politiek klopt. heeft de politiek nog de geen wet gemaakt. Maar de politiek loopt er achteraan. Ja, en je moet gewoon een lijn trekken ergens. En dat vind ik überhaupt met vrijheid van meningsuiting. maar trek je die lijn? Kijk, dat is de vraag. En die vraag kan je eindeloos blijven houden, maar ja dat zoiets wat dat tweet ons maakt... is natuurlijk iets wat zeker is. Tuurlijk. Of ja, je hem apparaat. daar moet pakken, daar ga ik niks over zeggen. Ik weet het ook nee. niet. Uh, dat, heb ik, dat, dat moeten ze maar uitvinden. Maar ja. ik, ik geloof nog steeds op de theorie... dat de FVD uh, niet zo groot was geworden... zonder uh, aandacht en zonder Twitter. Maar dat is mijn... Dat uh, weet ik niet. Mijn, uh, ik heb design. geen idee daarover. Nou ja, dat, dat is überhaupt zo in de politiek. Dat is, dat is ook eigenlijk wel... Een, een van de minpunten van de democratie. Is gewoon dat het gaat voor een heel groot deel gewoon om marketing. Dus voor iedereen die luistert, lokaal, landelijk... kijk gewoon inhoudelijk naar partijprogramma's. Kijk inhoudelijk van kunnen de mensen die, in, uh, die zichzelf verkiesbaar stellen... kunnen die mij geven wat ik zoek. Daar gaat het om. En, en dat yes. is echt een kern die iedereen kent... maar die tegelijkertijd in mijn hoog, uh, ja. ogen veel te vaak wordt overzien door iedereen. Ja. We gaan, gaan, gaan gauw door naar iets uh, positievers. Want uh, Mickey, jij, jou viel ook iets op op sociale media. Dat waren de reacties op de winst van Max. Uh, ja. ja, zeker. Uh... Van Engeland natuurlijk misschien iets minder uh, met open armen. Maar vooral uh, echt uh, iedereen die, uh, uh, die trots is. En uh, Max uh, feliciteerde. Ja, en, uh, briljant, kijken. Ja, iedereen heeft, uh, heeft wel uh, iets van uh, social media erover ja. gezien. Uh, de foto van uh, Jos met Max natuurlijk. Prachtig die uh, compleet ja. uh, de hele wereld overging. Ja, maar wat, ik, wat ik wel om kon lachen... was dat je van even tot hier... Uh, de parodie selfie met Max... dat zag je natuurlijk ook heel veel bij NSDF... die zat echt naar willen cashen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik, had, uh, ik had ook al een uh, video gekregen... van mijn klasgenoot... die bij een uh, Mercedes-stand uh, stond. Met oh, die was uh, daar. Ja, die was daar. Die, was, uh, die stond daar. En die uh, ging toen filmen dat die daar stond. Zei hij... Can I have the, uh, the mercedes Lewis Hamilton... World Champion 2021 cap? En die vrouw die stond te kijken... Uh, come back next year when you have eight more victories. Zo, yeah. <laughs> so, oké. Okay. Ja, dat soort video's dat mensen de anderen in de zijk ja, nemen. Wat ik mooi vind om te zien is ook hoe de reacties gepolariseerd zijn. In Nederland is iedereen natuurlijk helemaal geen ja, ja, En in ja. Engeland zie je een heel groot kop met Rap. En het is allemaal unfair. En iedereen heeft het veel Geniaal te zien. Okay. Ja, ja, ja, zeker. En uh, de, de BN'ers, uh, ja, die plaatsen vooral zelf hier uh, van ja. zichzelf hè, bij de wedstrijd. Ja. Dus uh, die hadden Alibé ook... niet te vergeten. Ja, <laughs> Ali B op volle toeren is zelfs het programma ja, van B hem. Op de toeren, ja. um, uh, de Mirko, de bitcoins. Zeker. Ja, daar heeft Social Media natuurlijk ook nog wel wat uh, over ja. te zeggen. Ja, absoluut. Ja, wat ik zelf een heel interessant fenomeen vond... was hoe Elon Musk gewoon als, als één persoon... bijna de hele koers van allerlei crypto's kan bepalen... Ja. door er iets over te tweeten of iets over te zeggen in een bizar. interview. Ja. En ik, ik heb zelf ook een beetje in muntjes ja. gehandeld. En het was bizar, dan dan zegt hij een ja. woord... En ineens gaat er ja, gewoon een willekeurig muntje, wordt meer geld waard. Dit raar. is dus de reden dat ik ook denk dat crypto niet echt een, ooit echt een goed betaalmiddel gaat zijn. Het is anoniem, nou, als, als je één iemand hebt die iets roept... en je geld is ineens de helft waard of de dubbele waard... zo kun je geen economie opbouwen. Ik, ik denk vooral dat dat afhankelijk is van de crypto. Hè? Want alle crypto's zijn ook op een andere manier in elkaar ja. gezet. En ik, ik denk dat uh, het voornamelijk ook belangrijk is... van hey, hoe gaat de politiek rondom ja. de crypto zich ontwikkelen? Want je ziet dat de Europese Unie met heel veel wetgeving ja. komt daarom. Ja. Ja. Uh, je ziet dat het in bepaalde landen verbanden is en zo. Dus kijk, ja, stel ja. bijvoorbeeld de dollar stort nu in in Amerika. Ja. Bij wijze van spreken is mm het -hmm. gebeurt, Dan zou het kunnen dat crypto ineens gewoon de nieuwe dollar wordt. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n crypto-gelover. Ik nee. geloof er niet zo in. Nee, ik ben het... ook meer van, van de normale oldschool aandelen. De ouderwetse en, aandelen inderdaad. Ja. Gewoon de ouderwetse valuta. Kijk, crypto ik heb er ook een beetje een negatief gevoel bij en dat is natuurlijk misplaatst maar ik denk bij crypto gelijk aan de dark web en allemaal illegale oh ja. dingen oh nee. nee ik helemaal niet, wat ik niet vind. dat nee. komt want in het begin van dat systeem is dat toch degene waar het, het meest wordt gebruikt en die associatie maak ik nog steeds gelijk dat ik echt denk van ja. dat is een soort zwarte marktbetaalmiddel gewoon een beetje dat ja. ik echt denk van... Ja. Nee, maar wat, ik, wat ik mooi vind aan crypto... en ik, ik denk dat het, dat het daarin heel erg zijn tijd vooruit is... is, is het hele systeem achter crypto. Dus ja. dat is blockchain. En dat is het hele idee dat een, een muntje... is echt een... een heeft een bepaalde echt, code. Ja. En dat, is echt, dat wordt echt verstuurd. Ja, wordt ook, van server naar ja, server. En het wordt gecontroleerd door allerlei servers. En het gedecentraliseerd. Servers. Dat is gedecentraliseerd. Dat is een soort van gedemocratiseerde en gedecentraliseerde versie ja. van ja. Uh, uh, ja. geld. En ik denk dat, dat dat principe, dat dat een hele goede toekomst dat is. Dat kost trouwens wel heel veel energie. Maar ja, dat, wel, is, weer, dat wel, is weer een andere discussie. Ja, ja, ja, lekker dat die code te verhalen. kost nu niet veel energie. Wat je nu heel erg ziet is dat banken compleet achterhaald zijn met de techniek. Dingen die niet goed werken. Interne systemen lees ik. Vooral in Amerika vaker dat het jaren verouderd is. Ja. Dat is ook niet oké. Okay. En, maar en... het probleem met dit soort systemen updates is ook... dat, kijk, je kan het niet updaten. Want het is overal zo erin ingenetste. En zoiets nieuws ja. als... Is, Bitcoin het is fris, het is nieuw. En het heeft nog... ja, ja Bitcoin dit jaar... is in fundament gewoon beter, bedoel je, denk ik. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Dat ja. denk ik maar ook. Maar toch geloof ik niet zo in. Uh, als er echt een toekomst op betaalmiddel. Misschien komt het, misschien heb ik het verkeerd. Maar ik ja. zou nu niet mijn geld heel durven te ja, zetten. Ja, ik hoor dan ook termen zoals NFT en de blockchain. Ja, dat vind ik helemaal dom. Die uh, NFTs, Mensen die 100.000 euro betalen voor een non-fungible token. Ja, een ja, ik ik NFT er niet over. is eigenlijk precies hetzelfde als een, een cryptomunt. Ja. Het heeft dus. Het heeft eigenlijk een bepaalde codering. Het heeft een code. En het, ja. en het enige wat je dus doet. Is je, je geeft daar een bepaalde waarde aan. Ja. En de vraag is alleen: kopen mensen het voor diezelfde waarde het weer op? Omdat bij een NFT is het echt. Wel een, een onafhankelijk principe ja. waar het bij, bijvoorbeeld een, een bitcoin voor alles geldt. Ja, dus dus ik, ik denk daarin dat dat. Uh... Weet je, de techniek erachter vind ik mooi, praktisch gezien. Ik vind het risicovol. Ja, het is risicovol. Ik zou niet nu uh, bitcoin. Ja, misschien wel voor de grap. Ik, kies ik, kies ik heb goede winst gemaakt hoor. Dus, ja, uh, ik, zou <laughs> ook wel, ik zou misschien ook wel voor de grap bitcoins kopen, maar ik zou er niet. Uh, ik zou niet al mijn geld in bitcoin steken dat ik uh, nee. in de toekomst multimiljonair ben. Dat zou nee. ik nou niet doen. Ja, okay, ik, ik heb er toch uh, met 700.000 uh, van gemaakt. Ja, uiteindelijk. Het is toch is mooi, toch lekker is. Absoluut. Ja. No. Ja, oké. Okay. Nou goed, uh, <laughs> ik was nog even nadenken wat je net zei, maar dat, dat verstond ik niet helemaal. Uh, uh, wat ook, om het af te sluiten, uh, 2021 heeft gedomineerd waarom we dachten dat het beter waren, zijn de vaccinaties. En in juni deed uh, de minister van Zorg natuurlijk een opvallende uitspraak. Uh, dansen met Jansen, met het vaccin zou alles weer open kunnen uh, qua entertainmentbranche. En dat heeft ook tot veel uh, ophef geleid. Ontzettendom. Nou, ik, ik heb zelf het uh, Janssen-vaccin. En ik maak me wel zorgen over uh, hoe snel ik uh, weer aan de beurt ben voor zo'n booster. Hè, dan bijvoorbeeld, want daar lopen we ook uh, heel erg mee achter. Ja. Want je kan straks nergens meer in als je dat niet doet. Kijk, ik ben niet uh, tegen, uh, de, de, tegen vaccinaties of eigenlijk zelfs ook niet tegen die, uh, die toegangscodes. Maar je moet het wel goed geregeld hebben. Je ja. kan niet... Mensen niet de mogelijkheid hebben gegeven om zich te laten prikken. terwijl je wel regels invoert. Dat hele dansen met janssen fiasco. is echt een soort voorbeeld van hoe. onconsequent en niet doordacht het beleid eigenlijk is. Kijk, dan, je kan niet zeggen van. ja, we gaan één prik halen en alles gaat weer open. Dat is. Nou, ik vind het. Het wat beleid. Ik zou, ik zou gewoon. rollen uit zeggen dat het gewoon dom is. Kijk, ik ja, ben ja. ook zeker blij ik heb gewacht tot het Pfizer vaccin. Ik vind nee. het toch wel een prettiger idee nu. Ja. Eh. Ja, inderdaad. Nou goed, we gaan zo meteen door naar het volgende item. En degene die we dan aan de telefoon hebben belt al. Dus we gaan snel door naar muziek. Dit was de hoogtepunten van social media van yes. 2021.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 My enemy, look out for yourself, my enemy, uh, uh, uh, look out for yourself, but I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes, and the names that I've been called, I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be words but in the mind. There's somebody vote for me I'm staying where nobody supposed to be I'm it Being a wreck of emotions Ready to go whenever You let me know The road is long So put the pedal Into the flow The energy on my trail My energy unavailable I'ma tell them I, I still have way go Hey when fly, I'm fly On my trial to the top I've been out of shape Thinking out the box I'm an astronaut I blasted off the planet rock that caused catastrophe And it matters more Because I had it Now I had I thought About wreaking havoc On an opposition Kind of shocking They a static With precision I'm automatic Quarterback I ain't talking Second pack it, Pack it up I don't panic Batter batter up Who the baddest It don't matter 'cause we is your. Th Zeker, oppassen op jezelf. Uh, uit de serie Arcane. En uh, die past eigenlijk goed bij waar we het straks over gaan hebben. Over het film- en seriejaar oh, van 2021. Alvast een kleine teaser. Maar de volgorde is iets gewijzigd. Imagine Dragons was dat met de rapper Jit ook erbij. Uh, toch wel even terugkomend. We hebben het net al een beetje over politiek gehad. Maar er de, de valt in komende maart ook weer te kiezen. Uh, in het gemeenteraad, ben jij van plan te stemmen eigenlijk, Mike? Of denk je, het, het moet wel, hè? Als ik, uh, als ja, ja. Geen commentaar hierover. Ik uh, ga er induiken. Je gaat er voor volop induiken. Mickey, je denkt wel van plan, toch? Dat ja, maar dan moet ik echt uh, even nog de stellingen gaan kijken van alle partijen. Ja, want mijn stem gebruiken, dat wil ik sowieso wel. Maar ja, het is ik natuurlijk... heb uh, nu totaal geen idee uh, van uh, hoe en wat. Ik ben vooral druk geweest met mijn studie dit jaar. Dus ik heb Ja, Zeker, omdat idee. het ook lokaal is natuurlijk. Dat ja, is heel, heel anders weer. Uh, Mirko, nou ja, het zal gek zijn als jij niet zou stemmen... Uh, uh, wat verwacht jij eigenlijk... Uh, want we hebben al een, een versplintering gezien in de politiek uh, afgelopen jaar. Wat verwacht jij in Zandvoort? Want daar doen elf partijen die echt kans hebben. Straks zitten we met elf, uh, zetels die worden, elf partijen die 17 zetels moeten verdelen. Ja, ik verwacht persoonlijk uh, dat eigenlijk alle partijen... waarvan ik nu weet dat ze mee gaan doen, wel uh, in de raad gaan komen. Er is er één waarvan ik misschien denk dat die af zou kunnen vallen... Uh, maar dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een grote, nee. uh, grote okay. uitspraak. Maar ja, inderdaad. Het is wel zo dat we nu uh, aankomende verkiezingen in mijn ogen... dus nog meer partijen gaan krijgen. En dus, nou, als je het zo wil noemen, nog meer want, versplintering. Want hoeveel zitten er nu, als ik vragen mag? Uh, even kijken, even nadenken. Acht, volgens mij. Okay. Ja, acht. Ja. ja, dus dat is wel echt een forse toename. Aan de telefoon hangt trouwens roos van Buurdingen ook. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, van Zandvoort Insight natuurlijk. Uh, dat, een beetje een crossover episode is dit, want daar, de, daar doe ik ook uh, dingen voor. Zandvoort ja. Insight. En samen met de media is een mooi initiatief gestart, om um, uh, mensen aan het stemmen te krijgen. Ja, dat klopt, uh, jongens. Uh, dat is een geweldig initiatief. Eindelijk is er een samenwerking rondom de Zandvoortse media. En uh, ja, de Zandvoortse media, zoals onder de podcast uh, van de Zandvoortse Courant... de Zandvoetse Courant zelf, ZFM hoort daar natuurlijk ook bij. En uh, Zandvoert en Zijd, die hebben de handen ineengeslagen... rondom de verkiezingen 2022, de gemeenteraadsverkiezingen. Um, ja, dat houdt in dat er verschillende dingen gaan gebeuren in de media. Film, um, maar ook uh, geschreven media... Uh, foto's en reportages, die worden allemaal uh, samengebundeld op zandvoort.nl en uh, waardoor je ook gewoon een breder aanbod kan bieden aan, uh, aan, aan de Zandvoorters en ook de jongeren in Zandvoort die dan wat meer op internet kunnen zien wat er in Zandvoort speelt rondom de politiek en ook makkelijker hun stem misschien uh, kan, uh, kunnen uitbrengen, want dat is wel belangrijk natuurlijk, dat iedereen zijn stem uitbrengt. Um, ja. ja, Zandvoort kiest is gewoon een geweldig initiatief, kan ik alleen maar zeggen. Ja, precies, ja, want 41% stemden de vorige keer tijdens de gemeenteraad. Ja. En uh, dat is toch wel echt een treurig aantal. Hè, als je het dat... vergelijkt met de Tweede Kamer. Ja, dat is zeker een treurig aantal. Maar ja, ik snap het ook wel een beetje, dat mensen, ja, dat heeft toch ook echt wel met vertrouwen in de politiek te maken. En uh, ja, en vertrouwen moet je winnen. En uh, ja, ik denk, ik denk dat als de politiek beter hun best doet en minder gezeuren uh, veroorzaakt in de, in de raad, dat er dan wel meer mensen naar de stembus uh, gaan. Dus dat uh, hoop ik uh, zeker dat het de komende raadsperiode gaat gebeuren. Maar uh, wij hopen er natuurlijk ook een steentje aan bij te dragen, hè? door, uh, door ja. uh, zoals Stanford Insight, de filmpjes, de interviews ja. uh, en de podcast, uh, die gaat geweldig worden met al, alle lijsttrekkers. Maar ook de debatten. Hè? De, ja, zeker. Want daar, dan, uh, en daar wilde ik nu inderdaad even naartoe, want Stanford Insight gaat ook de Debatten registreren. En er worden maar liefst uh, drie georganiseerd, hè? Uh, ja, er wordt een economische debat georganiseerd. Zandvoort en Seid organiseert zelf dan het jongere debat. En uh, we hebben... Uh we hebben natuurlijk ook nogmaals het uh, normale lijsttrekkersdebat uh, en dat is eigenlijk het einddebat. Uh, en, uh, ja. Dus dat wordt, dat, dat wordt hartstikke leuk en die uh, einddebat is natuurlijk altijd in de krocht. En het economisch debat en het uh, debat uh, voor de jongeren zijn in het hdmz-museum. Ja, ja. Jongens in de studio, hoe kijken jullie hiernaar, naar dit initiatief? Ja, ik vind het een goed initiatief. Kijk, uh, ja. het is gewoon een, om een overzicht te krijgen van de partijen die meedoen en ja, Gewoon alles in één. Ik zit nu ook even te kijken. Jammer dat je kan waarschijnlijk wel meekijken. Of je ja. dan kiest. Het, is, uh, ja, het ziet op zich overzichtelijk uit. Je kan uh, gewoon... Ja, nee. Ik denk altijd goed. Ja, goed ja. Nou, ik vind het handig. Uh, dan, zoals ik al zei net. Uh, van, Ik moet nog een keuze maken en me erin verdiepen. Dan uh, kan ik dit in ieder geval mooi gebruiken. Dat is ja. heel top. En, uh, ja, ja, en... Mirko is natuurlijk een beetje, het, een beetje gekleurd. Maar wat voor, verwacht jij van die debatten? Nou ja, ik, ik denk dat het heel leuk gaat worden. Ik heb ook uh, zelf heel veel vragen. Ik weet zelfs zo zeker dat ik er aan één, waarschijnlijk twee ga meedoen. Uh, dus uh, ja, ik, ik heb zin om uh, ja, gewoon in gesprek te gaan met andere politici... en uh, mijn ja. punten te maken. Weer even ja, terug, want... terug naar Roy. ja. Ja, wat, wat dat heel belangrijk, leuk gaat ook worden van die website santofkies.nl en ook trouwens op diverse locaties. Uh, mensen kunnen ook aan ons laten weten wat ze gaan stemmen. En daardoor hebben, kunnen we een soort van exit poll gaan maken. Maar ook achteraf gaan zien van hebben ze dan ook echt wel die stem uitgebracht dan dat ze hebben gezegd of is het gewisseld in de periode. Dus dat kunnen, elke maand kan je een stem uitbrengen op Zandverkies.nl op wie je gaat stemmen. En als het gewisseld kan je het ook laten weten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, precies. Dan houden we dat zo lekker live uh, bij en ook lekker interactief. Ja, interactief, live bij. En zandvoortkies.nl, daar is gewoon alles te vinden: Dus re reportages van de radio, uh, teksten van de Zandvoortse Courant en van Zandvoort en de beeldmateriaal. Ja. ja, helemaal goed. Mooi, is, ik denk, uh, ja. ik ben er zelf ook heel blij mee. Dat we uiteindelijk lekker eventief. gaan samenwerken, hè, Roy? Ja. <laughs> ja, nee, samenwerken is heel erg belangrijk. Er moeten heel veel organisaties in Zandvoort een voorbeeld aan nemen. Heel goed. Nou goed, uh, wil je nog iets meegeven in de trant van kerst uh, met de luisteraars? Ja, ik wil natuurlijk uh, namens uh, uh, mij en mijn vriendin, uh, maar ook namens Zand van de iedereen heel erg fijne feestdagen wensen en een heel mooi 2022. Jelmer en ik beloven dat we dit jaar niet de fontein induiken... Uh, met de <laughs> jaarsduiken van het raadhuis, uh, met een blik uh, soep, maar ja... Uh, <laughs> We, weet je nog? Ja, ja ik, heb, ik uh, krijg het alweer koud. Uh, ik, ja, ik, ik heb weer, iets gemist hier. Uh, ik moet het zien. Je nou, kent deze nog wel. Dus het staat op YouTube. Ja, je kunt het ja. zien op YouTube. Oh, uh, moet ik, ik even opzoeken op snel. Ja. Dus uh, nee, maar iedereen in ieder hele fijne feestdagen. En dat het uh, maar een, uh, een mooi 2022 uh, mag gaan worden. Want dat heeft denk ik in deze rare tijd iedereen wel verdiend. Ja. 2022 met een betere stemming. Om weer even terug te komen op de politiek. Ja, nou, goed. ja inderdaad. <laughs> een betere stemming. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, fijne dag nog, Roy. En ja, ook fijne dagen, Fijne dag. Hoi, hoi. Doe, gauw Nou, dat was uh, Roy van Buring van Zandvoort zei over het initiatief. Zandvoort kiest en bekijk dat ook zeker op uh, dus Handig. Ja, en uh, ik denk dat het ook inderdaad veel jongeren enthousiast uh, daarvoor raken. Want we moeten echt boven, boven die 41 procent, gewoon minder dan de helft van de Zandvoort. Dus had de vorige keer gestemd. En dan uh, ja, wel lekker meepraten op Facebook natuurlijk. Uh, we gaan naar de Tweede Kamer met Sophie Straat en de Gold Band. Toch even een toepasselijk liedje. is een nummer. Toen ze nog goede muziek maakten, ja, dat is eigenlijk nog steeds. Ja, het is nog steeds dezelfde position. Het was ook okay. niks vorig jaar, dus het is wel, wel een <laughs> meer kansloten album. Sorry voor alle Adria Grande fans dat ik jullie niet heb geholpen. Santa Tell Me, Ariana Grande, dat blijft dan wel een lekker kerstnummer. Ook al staat hij op nummer drie van de hits, dus al vaak genoeg gehoord. Wat ook in de hitlijsten voorbij kwam, is natuurlijk genoeg de films en de series die deze dit jaar weer opkwamen. En dan zoomen we ze even in op de films. Mike is namelijk echt een bioscoopfanaat. En miste dat natuurlijk ook begin dit jaar. En zeker in 2020. Ja, ik... Maar dan kon je afgelopen zomer eindelijk weer een, eindelijk een keer. filmpje pakken. Eindelijk weer een keer echt genieten. En ook dubbelend was. Want vorig jaar was het natuurlijk echt een kansloos jaar voor films. Ik bedoel, wat hebben we nou gehad? Noem eens een film die jij vorig jaar hebt gezien. Van je ging ja. In 2020, 2020 bedoel je. Nou, ja. niks. Birth of Prey. Maar dan, toen Birds gingen we in lockdown. Pray. Tenet. En de nieuwe Wonder Woman. Dat zijn de drie grootste films. Oh ja, ten, Tenet kwam tussendoor. Ja. Ja. Mulan kwam naar dat controversiële Premiere Access op Disney+. Plus. Nou, heeft ook niemand echt gezien. Wat ook niemand echt wat aan. Beetje jammer, maar dit jaar konden we echt weer genieten hoor. Marvel kwam natuurlijk met een paar fantastische properties. Uh, Black Widow was niet mijn persoonlijke favoriete film. Maar dat hebben ze dubbel en dwars goed gemaakt met de nieuwe Spider-Man film. Die natuurlijk, nou ik heb hem zaterdag gezien. op De laatste dag voor het lockdown. Nou, echt ja. blij mee. Ja. En natuurlijk ook een aardig wat series die Marvel er heeft uitgebracht dit jaar op Disney+. Ja. Plus oh, WandaVision, uh, Hawkeye Falcon en the Winter Soldier natuurlijk ook allemaal... Ho, oh, ho, oh, wacht even. Het gaat misschien iets snel. Maar te snel? even Ja, ga maar. ja We moeten dus een beetje snel doorheen. Maar, ja, dat is waar. Uh, dat zijn dus de, wat Marvel series, maar... En voor mij echt de highlight van het jaar op het seriegebied. En daar kan je over mee praten. Absolute. Arcane League ja, of Legends. Die onderschrijf ik ook. Ik Wat opgevoeg. een onverwachte hit. Ja, als, is... als jij die zien aankomen. Nee, nee absoluut niet. Maar uh, iedereen was. Uh, ja, Squid game was net misschien geweest. Misschien en even en, uh, kort uitleggen waar het over gaat. Ja, Arkane is een serie uh, gebaseerd op de videogame League of Legends. En het gaat eigenlijk over uh, twee steden in een soort. Uh, ja, hoe heet het nou? Ik kom even niet op het woord. Steampunk. Steampunk, ja, steampunk, ja een soort Steampunkverhaal. Ja. En uh, we hebben dus eigenlijk een rijke stad die echt voor progression gaat. En, uh, maar dan komt er ineens een, een nieuw soort progression, zeg maar. Ja, een controversiële soort en dat allemaal terwijl er in de onderste stad... allemaal ook nieuwe dingen komen... die dan eigenlijk elkaar weer tegenwerken... en dan okay. heb je twee zussen aan de andere kant van het verhaal. Dat is echt insane. Z zeker een kijktip ook... Ja. en met een uh, de, de, de, de spannend cliffhanger einde... want er komt een tweede seizoen. Ja. Ja. Wat ik persoonlijk heel goed vond... is de film No Time To Die... terwijl ik nooit echt zo fan was van James Bond. Ja. Maar dat vond ik mijn hoogtepunt. En ik wil nog even de reactie van Mickey kort... op de nieuwe Fast and Furious film. Want die kennen mensen veel ook wel, die reeks... Maar Jij had daar je bedenkingen bij, hè? Of ja, jaar? ik vond hem uh, niet echt de naam Fast and Furious waardig. Uh, ik ben ook voornamelijk meer van de, eh, van de allereerste films. En dat ging echt over het racen en over uh, de gemoeden die erbij horen. Van, uh, ja, vriendschappen en families, zeg maar. En uh, ja. een beetje sinds, sinds de achtste film uh, en met de dood van Paul Walker... is dat echt uh, zwaar naar beneden zwaar gegaan. Uitgaan, ja. ja, want nu opeens gewoon dat hij... Uh, ze, ze verzinnen allemaal zulke kleine extra dingetjes. wat, wat het gewoon verpest. Ja, ja, ja precies. Ja, dat is gewoon zonde. Ja. En persoonlijk vond ik uh, Loki dit jaar. Vond ik ook een hele goede oh, serie ja. van Marvel. Uh, de nieuwe seizoenen van The Witcher. En ik, ik vind het überhaupt dat, dat Disney. Plus is, uh, is heel goed een bezig. Met zelf Mandalorian en nu binnenkort ja. het uh, Boek of Boba Fett, ja, eind ja, van uh, Star, december. In 2019 ja. was ik een beetje sceptisch erover. Ik ben wel echt al abonnee. Letterlijk, sinds de ja. eerste dag dat het in Nederland uitkomt, heb ik gelijk een abonnement afgesloten. En ik heb het nog steeds... Ik, uh, ja. ik heb ook maar gehad dat ik niet echt kijk. Um, maar goed, nog iets anders op Disney+. Plus. Echt een onverwachte hit. Qua film van mij ook Free Guy. Echt een leuke comedy met Ryan ja. Reynolds. Zou ik ook niet zien aankomen. Ja, ja Disney+. Plus Is, is goed bezig. Die ja, moet ja. goede zaak. Meer, uh, ja. Ja. Misschien komt het ook omdat ze bijna en, alle studios bezitten. Ja. Heb jij nog één laatste dingetje? Linken, een andere onverwachte film. met die film, please. Een film van Edgar Wright, Last Night in Soho. Een soort horror thriller ding. Uh, ik ben er eigenlijk eigenlijk een beetje, beetje, beetje blind ingegaan. Geen idee waar het over ging. En een het leuke kerstfilm heeft een beetje die najaars-vibe. Oh, Last Night in Soho heeft ge geeft geen kerst-vibe. Dan okay. is het voor mij goed. Maar het is echt een soort, het is niet <laughs> horror. Maar dus, het dus, dus eigenlijk als je een beetje wil ontsnappen aan ja, de kerstfilm. Last uh, Night film. in Soho. Yes box is flop, uh, nou ja, flop, maar niet echt heel goed. Ja, box-off is waar ze de inkomsten ja, bij halen. Nou, hij staat niet eens in de top uh, 30. Oké, okay, goed. Ja, ik, ik, moet, echt, ik, moet, ik ja. moet echt afbreken. Moet afbreken. Jammer, hè? Ja, we, we, we praten zo graag verder. En best. misschien in het nieuwe jaar kans om uh, met z'n drieën, ja. met z'n vieren... gewoon gezellig uh, nog eens een programma te maken. Maar we gaan even naar een muziekmoment uh, van mijzelf. Want ja... Yeah. Ja, wat is het nou? Wat is jouw muziekmoment nou, van 2018? Kijk, we hebben het een beetje over die films en ik vind het altijd heel bijzonder als uh, acteurs, actrices ineens ook geweldige artiesten en muziekartiesten blijken te zijn. En dat voorbeeld geeft Olivia Rodrigo natuurlijk wel, bekend van de High School Musical. High School Musical, de musical, de series. Ja, precies. Ja, ja high, high School Musical, daar is zij bekend van. De hey, musical, de series. Ja, oké. Het is dit jaar in ieder geval opgekomen als een echt baan. Bij alle records heeft gebroken met het nummer Driver's License. Als allereerst en Good For You ken je vast ook al. Die is grijs gedraaid op welk radio station je afgelopen jaar ook aanzetten. Maar mijn favoriet blijft toch wel uh, die klassieke Driver's License. Die ook wel, ja, weer, het is gewoon, ja, het is gewoon een goed nummer. Ik weet niet wat het is. Soms hoef je niet uit te leggen waarom je van een bepaald nummer houdt. Dit is Olivia Rodrigo dus, met die iconische intro van 2021, Drivers License. I got my Drivers License last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you were probably with that blonde girl who always made me doubt she's so much older than me she's everything i'm insecure about yet today i drove through the suburbs because how could i ever love someone Now I drive alone past your street And all my friends are tired Of hearing how much I miss you But I kinda feel sorry for them We hadden, we, we hadden je graag laten uitzingen deze uitzending, Maar we hebben nog een nummer 1 van de 3 voor 12 song van het jaarlijst. En dat wel natuurlijk de nummer 1. Dus die gaan we snel even uitzenden. Dit gaat om Vrouwkje. Uh, Daar ben ik zelf heel erg fan van. Dus ik ben super uh, uh, bewonder haar ook. Want ze is 19 jaar en is in coronatijd opgekomen uh, met haar muziek. Uh, en dat is gewoon heel bijzonder hoe je dan een publiek kan opbouwen en dus in de top 10 met drie van haar nummers en dus op nummer 1 het nummer Ik wil dansen, iconisch ook weer voor 2021 Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen En het ijs is terug lag ik nog te janken Maar ik verander, met de klok mee weer alleen En meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat Als in de club is het of het weer omslaat Omdat, iedereen die met je dans, ik toch wel weer vergiet En ik kan een koele bloede met mijn tranen en mijn zweet Wel verdikken in mijn woede, niemand weet hoe ik heet Mijn gemis, maar mijn complete, maar als ik te gelukkig was als ik leeg stond mijn hele leven waterpas pas. moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen Ik ben bang voor een nieuwe dag Dus ik dans tot de pijn verzacht Ik weet dat hij op me wacht Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht als ik hier voor altijd blijf De club voor mij, het zweet in mijn lijf Ik kan het leven niet ter kansen Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen voor later, ik zie een cirkel in de spiegel En ik haat er, er is iets dat Niet wil praten, maar dat is over Voorbij, en als ik niet met de tijd dans Dan zijn we al met mij, en Ik moet bewegen, ja was In de club wil ik een leegte, en het zo lang hebben ze gezwegen Maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen Ik heb zweet in mijn handen, en pijn In mijn hoofd, maar sinds 2001 heeft Muziek me verdooft en ik voel mijn voeten, ze nemen me mee Voor ik het weet, is het kwart over twee Moet dansen, adem in, adem uit Adem maar niet, dat verstoort het geluid Adem maar niet, want dan kunnen ze horen Dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren Ik ben bang voor een nieuwe dag Dus ik dans tot de pijn verzacht Ik weet dat hij op me wacht Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht Want als ik hier voor altijd blijf De club versweld met het tweede mijn lijf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 Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot erbij voor verzacht. En ik weet dat hij ook met de klok mee weer alleen en ja, meteen gooi ik me mijn kansen. ik dansen nu, maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu. Maar ik wil dansen ik wil dansen, ik wil dansen, ik wil dansen moet ik dansen, vandaag moet ik dansen. Ja, dat was uh, vrouwtje met uh, Ik wil dansen, die we ook weer een beetje moeten afkappen. Excuses, excuses, Jammer, luisteren. Wat is er dan met dat afkappen van jou de hele oké? Okay. Nou, het, we, we zijn het laatste uur een beetje uitgelopen met het een en ander, dus... Uh, dan moet je even plannen. Hè, bij de... Hadden we niet beter gewoon één nummer kunnen skippen? Is dan de vraag. Ja, die ja, van tien minuten. Dat ja. was uh, oh. de, een hele goede ja, geweest. Die goeie, die <laughs> ja. Dat was in het vorige uur natuurlijk. Jongens, ik wil jullie uh, bedanken voor de afgelopen 2,5 uur. De luisteraars ook bedanken ja. voor de afgelopen 5 uur eindejaarsshow bij 2021. Ja, Goed dat jullie meedachten. Meedachten, meededen. Ja. Ja. Ja. Ja, Dank je ja. Dus, uh, En ook voor jullie een fijne kerst. Wat hopen jullie eigenlijk voor 2022? Ik hoop heel cliché van het corona-af. Maar ja, dat hoopte ik vorig jaar ook al, dat feest ging ook niet door. Maar ik heb. Nee, er, er is Ik hoop van hoop bijvoorbeeld. Nou, okay. Corona omvat alles, hè? Eh, Dus als dat gewoon weg ja. is, dan. Ja, pretty much. Dan, dan, kunnen, we, jaar, dan kunnen we misschien ook weer allemaal uh, naar huis rijden voor de kerst. Want als je nu al thuis bent, dan hoeft dat niet. Daarom sluiten we af met het... Jezus, wat een opbouw. Daarom sluiten we af met het, <laughs> an met het, met het volgende nummer. Chris Love Ria work. met Driving <laughs> ja. Home for Christmas. Traditioneel. En misschien keert deze samenstelling van uh, Radiomaker wel een keer terug in het nieuwe jaar. Wij hebben er in ieder geval zin in. Jammer, en, en de M&M's was ja. dit sinds half drie op ZFM Zandvoort. <laughs> Bij de ZFM Eindejaarshow. Dankjewel ja. dat je luisterde de afgelopen vijf uur. Check ook www.zfmzandvoort.nl. Hierna gaat mijn collega Jaap Koper verder Met een speciale kerstuitzending um, omtrent natuurlijk zijn programma Alternatief FM ook Dit weekend is er ook genoeg kerstfeer te beleven Bij ZFM Zandvoort Dus blijf ingetuned En, natuurlijk, en een fijne, fijne kerst, dag iedereen, iedereen ja, ja, fijne fijne Je zou het bijna bestaar. vergeten ja. Fijne dag iedereen Dag dag Bases. I'm driving home for Christmas Uh, bleef natuurlijk thuis, want uh, die werkt uh, helemaal niet uh, uitzonderlijk. IFM wenst u allemaal fijne dagen en een voetbal.